Wel. Dit is Schoolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Schoolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodwold, Leonard Joosten, Geert de Groot, Bernhard Robbe en Ben Lonen. De techniek is vanavond in handen van Tim Betting. En onze gasten zijn Harry van den Ven en Paul Cornelissen. Uh, beide directeuren... Dat is iets wat uh, we jullie gemeen hebben. Harry van de Ven, directeur van Basisschool De Bongert, openbare Basisschool De Bongert. En Paul Cornelissen, natuurlijk, van het Cultureel Centrum, Jan van Bezaal. Uh, we hebben ze niet uitgenodigd omdat ze beide directeur zijn, maar uh, omdat, het, uh, ja, omdat er twee onderwerpen in het nieuws uh, waren waarvan we dachten dat het toch interessant is om daar eens over uh, te praten. Waarom de meester nog lang een juf blijft, uh, lazen we in Brabans Brabants Dagblad, dinsdag 12 november. Uh, daar gaan we dus met Harry over doorpraten. Misschien weet hij daar het antwoord op. En uh, met uh, Paul Cornelissen gaan we praten over uh, die uh, 2,5 ton die nooit terugbetaald zou kunnen worden. Maar dat lijkt toch wel, wel te kunnen. Er uh, ja. zijn nou, goede afspraken over gemaakt. Uh, lazen wij in de krant, toch? Komt uh, Wil van der Kruis ook nog? Of, uh, nee. Nee, nee, nee, nee, hij zegt, uh, doe het maar alleen. Doe het maar alleen. <laughs> <laughs> dat is fijn als tegen zegt. Oh ja, ja, ja, dat spreekt groot vertrouwen uit. Dus, uh, nou. ja. Maar uh, goed, dat zijn dus onze onderwerpen van vanavond. Maar eerst het rondje, dat was er in het nieuws. Nog meer in het nieuws. Bernard, je hebt altijd een hele lijst. Nou, <laughs> nou ja, als je kijkt, dan zijn er zat dingen die het nieuws zijn in Goorland. Nou, uiteraard, de 1500 meter die is en blijft van iedereen Wust. Dus vanmorgen met dikke dat een grote foto in de krant. Dus uh, de meisje moet eerst altijd op stoom komen, maar dan gaan ze toch wel uh, scoren. Dus uh, vanaf deze plek iedereen van harte gefeliciteerd. Hou het vol. Dan uh, Wil van der Kruis. Ja, die uh, zou mogelijkerwijs vanavond hier zijn, maar is er niet bij. Maar die is zowel voorzitter van de Skag als ook van het CDA, Brabant. En nu sinds kort ook uh, is hij de nieuwe voorzitter van de Unie KBO. Beoogd voorzitter van de Unie KBO, landelijk hè. Het is een club van 200.000 ja. leden hè? Ja. Ik zeg altijd maar de grijze golf. En ik hoop dat je daar een beetje wijsheid kan brengen. Want ik vind de grijze golf zijn eigenlijk per definitie een beetje ruziemakers hè? Zo van uh, als je de oudere partijen ziet en uh, al die andere organen altijd gedonderen in, in de glazen. Nou ja, dus je... KBO Brabant heeft zich uh, afgesplitst hè. Ja, uh, enkele jaren geleden ja. Dus daar kan hij nog wel ja. wat, uh, wat doen Nou dan las ik ook nog in de krant het, uh, de Paul Brouwers uit Riel dat is, Die is voor de derde keer uh, Prins Carnaval Dus die man dat is, uh, moet een, uh, een geweldig succes En feestnummer zijn Carnavalsvereniging De Kaaien Het bestaat ook al 44 jaar En het las Dat is ook eigenlijk een leuk brugje In het grootste belang van Suus Suiker Staatsdichter op Radio 2 Ja. Ik denk wat is dat nou? Staatsdichter. Sinds enige tijd, ik citeer even, is de stem van Sue Suiker regelmatig te horen tijdens het radioprogramma 2 De staat van Stassen. Als staatsdichter draagt ze steeds vanuit een andere locatie wekelijks live een van haar speciaal voor dit programma geschreven gedichten voor. Dus uh, het is ook voor het een radiofenomeen geworden. Nou, wat ook nog meer. Uh... Stond vermakkelijk ook even in het kant dat Google Maps heeft, het, uh, heeft problemen met uh, het vinden van adressen in Goorlen. Ja, we zouden, uh, dat wordt helemaal verkeerd uh, getoond. Klots. Dus <lacht> moet we iets aan gaan doen. <lacht> nou, dat was mijn nieuws, Ben. Nou ja, je hebt uh, de vijver aardig, uh, nou niet helemaal leeggevist. Maar uh, Harry. Uh... Ja, uh, zoals je misschien weet, uh, zit ik ook in de gemeenteraad hier in Goorlen mm. namens Lijs Ruud Goorlen. En. Uh, daar viel me onlangs op dat wij een collegevoorstel kregen wat zeer ruimhartig omging met de winkeltijdensluitingwet. Ja, ja. En dat verraste mij bijzonder ja. dat dit college met zo'n ruim voorstel, zo'n ruimhartig voorstel komt. En ik denk zelfs dat als het behandeld wordt in de raad, dat daar nog wel even wat... Uh, ...opmerkingen gemaakt zullen worden... ...van nou zou je die dag... ...wel ja. openlaten... ...of zou je die dag wel openlaten... Ja. ...nu is eigenlijk alles... ...elk ja. weekend... Ja. Uh, ...tot s'avonds laat ja. is het beschikbaar. Ik, ja, heb het, ja. ik heb het vorige week ook even aangestipt... Uh, ...tijdens de uitzending... ...en ja. dat viel me ook op... En, uh, ...maar het komt nog in de raad... Hè? Dus, ja. uh, ...maar als ik jou zo beluister... Percent. ...dan worden er kritische vragen gesteld... ...vanuit uh, de lijst Hilgoor Goorlaar. Nou ja, ik, ik zelf moet zeggen dat ik het... Uh, wel, voorstander ben van een uh, grote verruiming van die, uh, van die wet en van die uh, sluitingstijden. Uh -huh. Maar uh, dit gaat wel heel erg ver, ja, volgens mij. Ja, Hier op, is, ook uh, op eerste kerstdag. Uh, maakt niet uit. Ja, maakt niet uit. <laughs> nee, dus we zullen Lekker. toch wel enige ordening, denk ik. De de Pinksteren. Ik vind toch, ik zou het maar eens kritisch benaderen, Harry. Kritisch benaderen. Doe niet een je al laten meevoeren in, uh, in die openstelling van: het. Ik vind het echt onzin. Ach, ach die winkeliers denk ik dan. Hè. Altijd maar werken. Nou ja, er schijnt een onderzoek geweest te zijn. Dat er uh, een derde van de winkeliers uh, voorstander van is. Een derde, Eén derde in ja, een derde is tegenstander en een derde die maakt het niet nee, uit. Het niet. Mm. Dus alles bij elkaar is er twee derde die geen bezwaar zullen maken. Ja. Maar ik ja. zei, toen ik het uh, voorlopig besluit uh, of wat er nu voor ligt las, dacht ik. Er spreekt ook iets uit van, ze zoeken het maar uit. Laat ze maar kijken. Zo, zo zijn we we wachten af. We wie, wacht wie? Wie? Wie? Wie? Wie? zoekt, oh, het, zoekt het, het maar uit. college zegt De winkelier zoekt het maar uit. En Over een jaar kijken we nog eens of het werkt of niet. Ja. Ja. ja. Dat is misschien niet eens onverstandig. Ja, ze hoeven niet ah, open. Nee. Nou, ik, maar ik, ik, zou zeggen enige orde.ning Straks heb je misschien de helft van de winkels of zo die die die, die open zijn. De helft is gesloten. Dan heb je toch een een, een zeer onplezierige Hovel als winkelcentrum. Ja. Met één constante voor de ja. koffie kun je altijd bij Jan van Mezouw terecht. <laughs> bij deze. Constante waarde. Oké. Okay. Cultureel centrum Jan van Mezouw. Ik had ook ja. nog nieuws. Ja? ja, Paul, wat is jouw nieuws? Ja, ik vind het zo leuk dat er een groep gehoordenaar bezig is met het Glazen Huis. Onze gehoordelijke versie ja. daarvan. Er was een tijdje even stil geweest. Ja. Een maand gelezen stond het eerste bericht in de krant. Ja. Vorige week waren ze hier. Bij elkaar. Oh, ze hebben ze ook bij jou. De Heel beide goed. Ja. waren hier. Bob en Annemiek. Ja, ik vind dat er wel heel leuk wordt. En het heeft ook meteen weer een culturele spin-off. Want iedereen wordt gevraagd om ja. ook daar iets op het podium te doen. Ja, ja. En dan uh, nou moet het nog goed gaan vriezen en liefst ook nog een beetje sneeuwen. Ja. En dan zou er best wel eens iets heel bijzonders kunnen worden. Wat ook ja. nog wel eens tot de nationale televisie zou kunnen doordringen. Dat ja, is de kleine je, variant van het glazen huis in Leeuwarden. Ja. Dus ja, als al je, al je praat over het horen op de kaart. Nou, bij deze hebben ze toch aardig de mogelijkheid om zich in de picture te spelen, toch? Ja, gehoorlijk staat voortdurend <laughs> ja. op de kaart, Bernhard. <laughs> Behalve bij Google dan. Maar goed. Nou. <coughs> eens kijken. Nou, uh, wat heb jij nog uh, overgelaten? Verkeersplan Riel valt weer slecht. Dat was een... Uh, prioriteiten van, van uh, verkeersknelpunten. Ja, en, uh, ja maar in Goorla gaan ze nou beginnen. Hè. Daar gaan ze ja, een aantal uh, moeilijke punten uh -huh. zeg maar, opnieuw bekijken... ...en ja. uh, aanpassen en veiliger maken. En Riel is niet tevreden? Nee, Riel, die, uh, echt Riel. Die groep hebben we ook al verschillende keren hier gehad. Die, uh, die is niet uh, tevreden. Die groep in ieder geval is niet tevreden. Uh -huh. Met uh, de paar aanpassingen die die wethouder van Groenendaal... Uh, ...aangekondigd heeft... ...wat wegversmallingen... ...hier en daar wat klinkers uit de weg... dat ...het is zo'n beetje, geloof ik, een paar hobbels wegnemen. Dat, dat, nee, ja, anders uh, bij elkaar gaat toch nog 60.000 euro kosten. En dat koste. gaat dan toch nog 60.000 euro kosten. Ja, dat is toch veel geld... Hè, ...voor een paar dingetjes zo... Uh, ...dat dat... Uh, ...en trouwens een andere aanpassing... ...daar zag ik, uh, kost 100.000... waar is dat weer? Dat, en wat dacht je van de, van de, van de, de raadzaal... Dat gaat 70.000. Nee, Dat gaat 70.000. Toegang van de keizer. Ja, ja, ja. Voor de leerlingenvervoer. Ja, ja, ja. Uh, kleuterlaantje. Dokter Keizerlaantje. Ja. Daar. Oh, veel geld, veel geld. Huh? Mm. Nou, Harry, we hebben verstandige uh, raadsleden, toch? In Goede nou ja, aanstaande woensdag dan wordt het behandeld in de commissie Ruimte. Uh -huh. Dat GVVP, waar uh, ook die oplossing een real deel van uitmaakt. Ja. En dan uh, zullen er inderdaad wel uh, de nodige opmerkingen over uh, gemaakt mm -hmm. worden. Want zoals het nu op mij overkomt, is het wel heel schraal mm -hmm. wat daar geregeld gaat worden. En we zullen aan de wethouder vragen of hij ons duidelijk kan maken hoe dat dit de problemen oplost waar het uh, om ging. Ja. ja. En de wethouder is Jan van Groen. En als hij niet beter zijn best doet, dan moet hij maar weg. Zo. Ik bedoel nee. Zei dat hij. flauwe grap, want hij gaat weg. Uh. Ja. Dat is toch geen nieuws, hè? Dat, nee, is nee. Nieuws. Dat is oud nieuws. Dat is oud nieuws. Dat is oud nieuws, oké. Okay, okay. ja, ja. Nou, oké. Okay. Nou, dan gaan we naar... Uh, naar het Harry, eerste naar het eerste onderwerp. onderwerp. Waarom de meester nog lang een juf blijft. Nou, uh, twee pagina's... Groot verhaal, uh, dat wordt gesignaleerd maar dat is denk ik een trend die al heel lang aan de gang is dat, dat, er steeds meer, dat de meester steeds vaker een juf is, dus zo kun je het ook nog eens zeggen. Ja, ja, ja. Uh, steeds meer vrouwen in de klas onderwijzer, dat is een vrouwenbaan geworden. Is dat al helemaal? Nee, hoe is het op jouw school Harry? Nou, daar is ook de verhouding mannelijke vrouwelijke leerkrachten uh, ...sterk in het nadeel van de mannelijke leerkrachten. Mm -hmm. bij bij de wat, wat je wel ziet... ...is dat dat over het algemeen wel fulltime leerkrachten zijn. Maar je, uh, en bij de dames... ...zijn er uh, sowieso meer... ...omdat dat ook vaak degenen zijn... ...die in deeltijd werken. Mm -hmm. Dus heb je voor één klas vaak al twee leerkrachten nodig. Maar het is en blijft een beroep wat op dit moment heel erg vervrouwelijk is. Als ik zo mag zeggen. En dat een het ja. Nederlands woord is. Maar waarom is dat? Er is, er is, er is toch niks vrouwelijks aan, denk ik? De, nou ja, het omgaan met kinderen. Dat, dat zou je kunnen zeggen dat dat uh, uh, misschien ja. wat vrouwelijker is. En het beroep van de leerkracht heeft wat minder status gekregen in de loop der tijd. Mm -hmm. En uh, daardoor... Uh, ...was je als man uh, nou niet uh, meteen degene die uh, daarop afging... ...omdat dat bij het stoere mannelijke profiel uh, zou horen. Nee, nee. En... Maar ik las ook in de krant, Harry, dat de, de, de opleiding op zich ook een beetje uh, slapjes was. Er staat hierbij dus uh, reflectie, reflectie, reflectie. Dat was zo'n beetje het imago van de pabo. Ja. En op al dat gepraat knapte onze jongens af... Ze hebben meer behoefte aan afwisseling, duidelijkheid en activiteit. En zelfs nu horen we soms nog dat ze de opleiding wat zacht en vrouwelijk vinden. Daar moeten ze de opleiding een beetje steviger maken en op jongens dat... afgestemd. Ze geven toch les aan jongens en meisjes? Ik vind het zo. Laat ik vooraf uh, even opmerken. Dat het uh, voor de opvoeding en de opgroei van kinderen heel belangrijk is dat ze zowel met mannen als met vrouwen geconfronteerd worden. Ja. Ja. Want uh, over het algemeen is het zo dat de mannen toch wat meer mannelijke karaktereigenschappen hebben en die uh, waar het kind mee om leert gaan. En bij de vrouwen uiteraard met de vrouwelijke eigenschappen. En uh, dat is voor een kind, die afwisseling is wel heel belangrijk. Uh, om daardoor een evenwichtige ontwikkeling uh, door uh, te maken. Ja, ja dus ik dat lijkt als... je zo met je boerenverstand, als je erover nadenkt, goed, dat er zowel mannen als vrouwen daar uh, voor de klas staan. Ja. Twee, uh, ja, de, de rolmodellen, zowel aan de ene als aan de andere kant, uh, de beide geslachten. Maar uh, is dat, weet je, of daar onderzoek naar gedaan is, of dat werkelijk ook uh, zo, zo, zo, zo werkt? Kijk, ja. in Esbeek zeggen ze bijvoorbeeld. Uh, die school in Esbeek, dat, dat bestaat puur uit vrouwen. En, en daar vinden ze die hele discussie een beetje onzin. Daar zeggen ze, dat, dat, uh, dat, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Uh, die, die, die identificatie die komt ook wel op andere manieren tot stand. Dat, dat hoeft niet uh, per se via, via leerkrachten te gaan. Hm. Ja, ik durf niet te zeggen of er wetenschappelijk onderzoek naar nee. gedaan is. Maar uh, mijn ervaring en beleving is in ieder geval wel zo... Dat ik wel degelijk vind dat dat iets uitmaakt. En, uh, maar ja, er zijn ook wel dames met, uh, met mannelijke eigenschappen die dat dan op zouden kunnen vullen. Hè? Daar heb ik ook ooit een dame in een sollicitatiegesprek tegen me horen zeggen. Ja. Die uh, zei van ik ben dan wel een dame, maar uh, ik heb toch behoorlijk wat mannelijke eigenschappen en daar kunnen ze het bij mij prima mee doen. <laughs> <laughs> dus niet dus altijd meteen aan het geslacht opgehangen misschien. Maar... Uh, ja, de opleiding inderdaad, zoals je zegt eh, Bernhard, die zou daar wel degelijk eh, veel aandacht aan moeten mm -hmm. schenken, die veel uitdagender moet maken. Ik sprak eh, toevallig onlangs de directeur van de opleiding, eh, de PABO in eh, Zwolle. En die hebben daarop geanticipeerd. Die zijn veel meer met onderzoeks uh, uh, aan de gang gegaan. De onderzoeksopdrachten. En dat schijnen die uh, mannelijke leerkrachten veel meer aan te spreken. Dan uh, het reflecteren wat, uh, waar jij het net over had. Uh, maar dan, want dan moeten ze iets doen, moeten ze iets presteren, moeten ze op uh, de betreffende school of op me meerdere scholen iets gaan onderzoeken ja. mm -hmm. en daar een resultaat wegleggen. Mm -hmm. en dat schijnt best een drijfveer te zijn voor ze. Om... Ja. Overigens zou ik het triest vinden als, als mannen niet zouden reflecteren. Dat lijkt me ook. Hè? Sowieso is, kijk, uh, als al sta je nog al jaren in het onderwijs, dan is reflecteren nog steeds uh, een ja. belangrijke zaak. Ja, ja. Want jullie hebben sinds kort ook een, een, een mannelijke leerkracht erbij gekregen... en daar waren de dames, de leerlingen, ook zeer enthousiast ja. over. Ja. <laughs> ik werd gelijk gezegd, we hebben een meneer. Ja, we maar lekker, een meneer. Lekker, ik was er blij toe, want er, er ging een man ook weg. <laughs> yes. dus. oh, yeah. Ben jij zelf ook als uh, leerkracht in het onderwijs terechtgekomen... Te of meteen als directeur? Nee, nee, ik ben eerst uh, onderwijzer geweest, uh, zoals dat toen heette. En uh, ben daarna hoofd van de school geworden... Dat was de voormalige titel voordat de wet op het basisonderwijs in het had. en daarna dan inderdaad directeur en hier in Goorlen ben ik wel altijd directeur geweest. Was voor jou toen de drijfveer ook om met kinderen te werken of om les te geven? Nee, met kinderen werken. Ik was, ik was echt iemand die van jongs af aan eigenlijk al aangetrokken was tot het omgaan met kinderen. Ik Blijkbaar zat dat een beetje in de genen ja. en uh, vond het ontzettend leuk om uh, daarmee bezig te zijn. En dan uh, was het ook nog heel belangrijk dat je uh, de overdracht aan die kinderen kon uh, realiseren die je graag wilde doen. En daar bedacht je van alles voor. Ja, en toen ben je doorgegroeid naar, uh, naar, naar schoolleiderschap. Ja. Maar dan moet je wel een beetje gek zijn, begrijp ik, want uh, dan, dan uh, maak je zo afschuwelijk veel uren. ja. Maar uh, niet zo in die mate dat ik zeg: van nou uh, ik ga er helemaal onder door. Uh, uh, je moet het wel goed organiseren. Als ik bij mij op school bijvoorbeeld nu kijk, is, uh, en op, bij het schrijf ik het aan, de openbare school, zijn het de twee grootste scholen van Goorle. Daar werd de organisatie zo groot en het aantal leerlingen zo groot, dat je als directeur onvoldoende nog met de feeling had met de leerkrachten en met de ja. kinderen op de ja. vloer. Ja. Ja. Dus daar hebben we een andere managementstructuur weggezet. Die, eh, tot, die ertoe leiden dat er nu drie teamleiders zijn. Dus we hebben drie mensen die een eigen team eh, onder hun beheer hebben. En ja. ik heb de algemene leiding. Eh, ja, zo. Is zo. Dus een soort dus adjunct een stukje delegatie? Of nee, de adjunct, die hadden we die, hebben we, die functie is afgeschaft. En er zijn nu drie teamleiders? En Er zijn drie teamleiders en een hoofdonderwijs en zorg. En het hoofdonderwijs en zorg is volledig verantwoordelijk voor uh, alles wat gaat over onderwijs en... Zorg, uh, uiteindelijk blijf ik eindverantwoordelijke. Maar ik ben daarnaast ook bestuurder geworden van het uh, openbaar onderwijs. Uh -huh. Dus heb die taken er wel bijgekregen. Oh ja. Heeft dat, uh, Harry, ook nog budgetaire consequenties? Want je had een adjunct die is weg, nu drie teamleiders. Die hebben ook een opgewaardeerd salaris, neem ik aan. Ja, die zijn opgewaardeerd naar LB-salaris, uh, zoals dat dan uh, heet. Sorry, maar dat. hadden we even niet Om uh, Dan maar even <lacht> bijdrukken. Directeur. Even wegdrukken. Um. In de schouder, dan uh, waarschuwen ze altijd even. Ja. Van <laughs> Doen ze dat nog altijd? ja? Altijd? altijd. Ja, dat is ook nodig. Ook. Ja, ja. Maar um, er stond ook in de krant ook dat die onderwijsspecialist Ton van Haper uit Steensel, die zegt dus van: die voorspelt echt dat de meesters, dus de mannelijke docenten, ver in de minderheid zullen blijven. Hij zegt, de pensioenleeftijd stijgt, de groepen worden groter... ...banen worden slechts tijdelijk vergeven... ...dus het heeft er alle schijnen van over tien jaar nog steeds amper mannen voor de klas staan. En is dat erg? Wel nee, zegt hij. Ik geloof er niet in dat jongetjes zich slechter ontwikkelen omdat er alleen vrouwen voor de klas staan. Een goede leerkracht is gewoon een goede leerkracht. Dat, dat is onomstotelijk. een ja. feit. Ja. Maakt, dat of maakt niet uit. Kijk, als wij sollicitatieprocedures hebben... Dan uh, gaat het nog steeds om de beste. Ja. En niet over het feit of het een man nee. of een vrouw is. Kijk, als we de keuzes hebben uit de twee beste dan, en de man zou er dan bij zijn. Dan zou je zeggen, van, nou, voor een evenwichtige samenstelling van je team is het fijn als je daar een uh, man mm. bij krijgt. Maar Harry, je zei net, uh, daar wil ik toch nog wel eventjes wat, wat nader over doorgaan. In mijn ervaring is het beter dat, dat, dat er zowel mannen als vrouwen voor de klas staan. Ja. Wat, wat is dan die ervaring precies? Waar, waar, wat doel je dan op? Uh, nou ja, dat is hetgeen wat ik terugkrijg van, uh, van ouders. Die ja. uh, zeggen dat hun kind uh, van die man, mannelijke leerkracht, uh, daar weer andere dingen van leert. Wat, wat, wat stoerdere dingen. Wat een andere manier van omgaan met elkaar... ...leert dan dat hij dat van een vrouwelijke leerkracht mm. leert. Mm. En uh, nou ja, dat krijgen we dan terug. En dat de ouders het soms ook jammer vinden... ...dat hun kind nooit bij een mannelijke leerkracht heeft ja. Ja. zijn. Dat ze, dat ze ja, toch die, die verschillende ervaringen moeten meemaken. Dat stoeren en dat uh, voorzichtigen. Ja, Daar deel wordt deel een landen. voorbeeldje ergens gegeven in dat verhaal. Ik kan de passage nou niet vinden, maar ik heb het in mijn hoofd zitten. Dat dat bijvoorbeeld een, een mannelijke leerkracht... Uh, ...in de gymzaal... Uh, ...eerder gevaarlijke uh, capriolen zal toestaan... Dan, ...dan een vrouwelijke leerkracht. Ik denk dat dat wel klopt, ja. Dat klopt wel. Ja. Maar zeg niet van alle, allemaal. Er on, zijn ongetwijfeld ook vrouwelijke leerkrachten... ...die dat ook uh, nee, doen. Dus je kunt er zullen dat ook... ook wel mannelijke leerkrachten zijn... ...maar grosso modo hmm. klopt die uitlating wel. Ja, ja, ja, ja. Uh, kunnen we hier misschien ook uh, de discussie aan verbinden... Daar gaat het hier niet over hoor, in dat artikel, maar, maar uh, die, uh, het bevorderen van, van, uh, van uh, bijzondere uh, gaven. Uh, laatst dat Sander uh, van Rijn, dat is toch, nee, Sander, Sander, Sander, de staatssecretaris, die staatssecretaris van, van ja. Dekker, S Sander Dekker, Dekker ja. bij Paul Witteman. En daar uh, brak je lans voor, uh, nou dat dat er... Uh, ja, mensen, jongens, jongens en meisjes met een, met een talent op een andere manier door de school heen gaan dan, dan wat wij zo kennen, klassikaal en, en van die, die jaargroepen zo, rustigjes maar er doorheen. Maar dat, dat iemand die, die bijzonder goed is in wiskunde op de basisschool bijvoorbeeld al iets kan doen op de middelbare school en, en op de middelbare school al colleges volgen op de universiteit. Uh, Paul leek uh, een beetje van zijn stoel te vallen van verbazing. Dat kon hij zich niet goed voorstellen. Die wordt misschien ook al een jaartje ouder. Maar uh, kun jij je dat voorstellen? Uh, wat uh, bij mij op school zelf uh, op de bongertjes gebeurt, gebeurd, is dat wij ook een uh, zogenaamde nautilusklas hebben. Nautilusklas. En die hebben we die naam gegeven vanwege het ontdekken wat die kinderen gaan doen. En, uh, maar je, uh, in de volkswond wordt het over het algemeen de plusklas genoemd. Mm. En dat zijn kinderen die inderdaad meer uitdaging nodig hebben... omdat ze veel sneller door de stof heen gaan. En die komen dan uh, één keer per week uh, een dagdeel uh, in die, die uh, klas. Mm. En daar zijn ze met heel andere dingen bezig... ...dan uh, dat de andere kinderen in de klas bezig zijn. Dat kan filosofie zijn... ...dat kan sterrenkunde zijn... ...dat kan een, een bepaalde opdracht zijn. Maar zijn er de meest intelligente kinderen dan van uh, ja, en die, de school? Ja, die in die klas zitten uh, ja? wel, ja. ja, ja. Dat oh. zijn hoogbegaafde kinderen ook. Ja. Ja. Mm -hmm. uh, maar die hebben we zowel bij, bij de onderbouw... ...de middenbouw als de bovenbouw. Ja. Hm. En uh, nou ja, daardoor blijven die kinderen plezier houden in de, in de school... ...en leren ze ook... Om zich ergens in te moeten bij. Maar je hebt dan drie klassen: een klas in de nautilus in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Ja. ja. En ja, meer kun je dat niet doen, want het is al. Uh, je moet dat ergens uh, heel uh, creatief uit je formatie uh, zien te halen. Want dat betekent wel dat er een leerkracht voor die groep staat. En dat zijn er ongeveer twaalf kinderen. En uh, die kan op dat moment niet met een andere groep uh, werken. Nee. Dus met, en die leerkracht heeft vaak een eigen groep maar die wordt dan vrij geroosterd voor uh, dat moment... Mm -hmm. dat hij met die uh, topklas bezig is. Ja, ik kan me voorstellen dat ook niet elke leerkracht... kan zo'n groep begeleiden. Nee. nee, dat klopt. Uh, ze volgen uh, dan ook een speciale masteropleiding daarvoor... van mm -hmm. twee jaar, uh, om dat uh, te kunnen doen. Ja. Hm. Dus die zijn zelf ook al hoger geschoold uh, dan... dan uh, ja, maar hoeven niet hoog intelligent te zijn. Nee. Dat, uh, mm -hmm. Maar die, die hebben zich daarin... Uh, uh, sterker verdiept en uh, weten hoe dat uh, dat ze daarmee om kunnen gaan want mm. een belangrijke doelstelling is dat die kinderen uitdaging hebben, dat ze <coughs> anders leren ze nooit ergens iets voor te moeten doen mm. en als ze dat dan ooit wel een keer moeten, dan hebben ze dat niet geleerd en vaak zit er ook nog een sociaal emotionele problematiek bij uh, omdat die kinderen ook met uh, ja die staan dan opzichte van andere kinderen praten mm. ze over andere dingen en hebben ze een ander denkniveau ja. en uh, dan kunnen ze met gelijke ...daarover uh, denken en praten. Dus Ik, het is wel... Uh, ...het wordt al wel gedaan... ...maar dan binnen de school... ...het gaat niet uh, buiten de school uh, nee. door. Ja, buiten de school wordt het soms ook wel uh, gedaan. Uh, wij hebben dat ook... Uh, ...met het voortgezet onderwijs uh, gedaan. Dan gingen de kinderen naar het voortgezet onderwijs toe. Uh -huh. Maar uh, dat werd... Uh, te, veel, uh, ...te veel en te vaak. En dan zijn ze te vaak weg op school... ...waardoor je uh, als leerkracht... ...ook geen overzicht meer hebt. Wanneer is mijn groep ja. nu oh. wel oh. hier... En daarom hebben we daar uh, inmiddels vanaf uh, gezien. Oh, ja. Maar hier ook, een opmerking, ik vond het zo vreemd. Voor leerlingen is het goed als jongens zich kunnen identificeren met mannelijke leerkrachten. Dat heeft niet zozeer te maken met kwaliteit als wel met beeldvorm. Je kunt je voorstellen dat wanneer ze altijd alleen maar vrouwen voor de klas zien, ze later minder gaan voor het vak zullen kiezen. Dat is toch ja, pure onzin? Dat laat ze natuurlijk niet zeggen ja. of dat uh, uh, inderdaad zo dat is een mening Vreemde van de betreffende Vreemde opmerking, ja, ja. Ja. Ben, ook nog graag even een ander onderwerp even bij stilstaan. Ja, gegevens scholen uitgebreid op één site, staat ook in de krant. Sinds gisteren, nee dan sinds 11 of 12 november, staat onder de titel schoolvensters uitgebreide informatie op internet over alle basisscholen. En de uh, initiatiefnemer is de PO-raad. Waar staat die afgehouden voor Harry, PO-raad? Dat is de, de primair onderwijsraad o, okay, en dat is ja, ja. de organisatie die namens alle besturen ja. uh, met de minister praat, zeg maar, mm. over, uh, en met de vakbonden praat. Hoe vind je dat nou als directeur? Dat, uh, dat de gegevens van jouw school op internet uh, uh, uh, komen te staan. Dat de ouders gewoon gaan shoppen. Zo van, even kijken hoe die Harry het doet. Uh, hoeveel leerlingen, hoe, hoeveel krachten. Ja. Uh, zijn nou, er wel zittenblijvers? Ik, uh. ik ben voor die openheid uh, en, en die transparantie. Mm -hmm. Dat uh, mensen weten wat er uh, op school geboden wordt en wat er is. Je bent alleen niet voor niets uh, D66. Uh, uh, ja, ja, ja, ja, ah, zelf, ja. Zelfs daar klinkt dat in door. Ja, ja. Maar. Uh, het is natuurlijk, we moeten wel oppassen dat we niet doorslaan. En alleen maar gaan selecteren op de, de cijfertjes van bijvoorbeeld CITO. Ja, hè, dat daar, ja Paul, dat springt er ja. maar in. Ja, ik vind die transparantie, dat vind ik altijd geweldig. Maar altijd in de context roep ik dan, want waar staat een school? Welke taak heeft een school? Dus er zijn bijvoorbeeld scholen, ik heb met scholen gewerkt in Den Haag. Die ja. hadden zoveel extra taken... Ja. En die waren hartstikke blij met CITO-scores. Maar die waren lager dan sommige andere scholen. Mm, ja, ja, ja. Dan zijn zo directeur. Ja, maar, is... maar je moet ook even ja. weten wat wij nog meer moeten doen. Ja. Dag in dag uit. Maar dat zegt hij zeker. Over, maar toch, Dat is he? ook helemaal waar. Ja. En het, dus je moet het A in de context plaatsen. Ja. Maar bovendien is het niet alleen maar die cijfertjes en die CITO-resultaten. van Nederlandse en rekenen, en rekenen die bepalen hoe een, de opleiding van een kind verloopt. De sociale-emotionele ontwikkeling van het een komt kind. Dat is het zeker ja. zo belangrijk. Mm -hmm. Ik vind het. Als basis moet je hebben dat je probeert kinderen zodanig op te voeden en te op te leiden dat ze opgroeien tot een, uh, een burger die zich, uh, en dan na de basisschool zal dat voor het voortzetten onderwijs zijn, daar nou, een mannetje ja, kunnen staan. Wat op ja. staat, hè. we streven ernaar, dat dus zegt dan de PO-raad, de tevredenheidscijfers van leerlingen en ouders erbij te zetten en ook willen we aangeven hoe het staat met de sociale veiligheid op school. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Sociale veiligheid. Nou, de sociale, dat wil zeggen dat het kind zich inderdaad veilig voelt, ja, niet aangevallen voelt. Niet dat er geen, te niet te veel pestgedrag is, ja, het, ja. dat er geen uh, cyberpesten is, mm. uh, noem maar op. Ja, ja. En dat het kind gehoord wordt, dat hij weet dat hij ergens terecht kan. Ja. maar ik heb ook begrepen dat scholen dan zelf uh, een soort toelichting erbij kunnen schrijven bij ja. al die informatie want die, die, uh... ja, nou, praktisch is het even wat werk om er iets van te maken en ik weet het de tijd daarvoor ontbreekt soms maar ik hoop dat ze van de mogelijkheid gebruik gaan maken al dus uh, dit artikel uh, hoe, hoe, hoe, hoe is dat bij jullie, dat gebeurt ook zo nee, op deze wijze? we gaan het zeker doen ja, ja? En eh, niet zomaar even snel er iets op zetten. Mm -hmm. Maar we wilden goed over nadenken wat we erop uh, gaan zetten. Mm -hmm. Want uh, ja, je kunt wel snel een bepaald profieltje erop zetten of iets. Maar uh, we willen dat goed doordacht uh, doen. Nu staan er de kale gegevens pas op. De CITO-gegevens komen overigens pas in december. Volgens mij uh, ja, ja. Uh, uh, worden die openbaar op die site. Ja. Maar uh, ja, we hebben tot 11 november geloof ik toen de tijd gekregen om te controleren wat erop stond. Ja. Of dat klopte. En, uh, maar ook de uitnodiging gekregen om dat nu zelf aan te gaan vullen. En dat gaan we ja, ze ja. zeker doen. Want, ja. want een collega van jou uit, uh, uit IJsendijken in, in Zeeland. Die zegt zo van nou uh, ik heb toch zo mijn bedenkingen bij de website. Want ik denk dat de gemiddelde persoon niet in staat is om al die gegevens op de juiste wijze te interpreteren. Ben je er ook bang voor? Dat mensen daar zeg maar, andere persoon? conclusies aan, aan verbinden of uittrekken. En misschien wel een verkeerde schoolkeuze maken aan de hand van dat soort informatie. Ja, maar ik zeg ook altijd: ga nog zelf ook nog kijken op die school. Mm -hmm. en, en, en voel en proef daar een beetje uh, hoe dat, uh, het onderwijs verloopt. Hoe dat met de lijkt kinders. mij ook. Niet dat alles is de beste graadmeter, ja. betere graadmeter nog dan anders. Uh, het is ook subjectief uiteindelijk. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, voor mijn zoontje een basisschool ging zoeken, toen we ja. in Den Haag. Uh -huh. Ik ging die eerste school met hem binnen en we stonden tien meter binnen. Hij zei: Hier ga ik dus niet naartoe. Het oh, <laughs> was een hele enge, steile trap. We moesten naar de eerste <laughs> etage. Het ja, is het ook niet geworden. Nee, dus zo subjectief mm. kan het zijn. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Ja, hier wordt ook als commentaar gegeven zeg maar, dat de site opbrengsten en leerresultaten geeft. Maar en dan alleen maar over de cognitieve vakken, als ze rekenen, taal en lezen. Hoe een school sociaal scoort of op wereldoriëntatie, dat kom je er niet tegen. Ik vind dat veel te eenzijdig. Ja, dat is waard. Ja, ja, maar dat ja. kun je er wel op zetten. Ja. Maar, en de inspectie, die, inspectie uh, zit ook op die toer. Die, ja. die, die zijn ook allemaal van die cijfertjes. Uh, dat is het enige waar je op, uh, bijna, waar je op gecontroleerd ja. wordt. Ja. Daar zit een kentering in te, te komen weer. Want de inspectie die, uh, die volgt ook alleen maar de wet... Die ze uit die materie Dat is eigenlijk even mijn laatste vraag, ben. Inspectie onderwijs scoort slecht, stond in het. Nou, we zagen van 13 november. En dit heeft dan wel. De, het is wel het, het voortgezet onderwijs, maar ja. ik neem aan dat de inspectie bij jullie niet anders zal reageren. Puur afgaan op het cijfermateriaal. En er staat er ook bij: men zou graag willen uh, beschikken over een vaste inspecteur die regelmatig op de vloer komt. en daardoor de school ook beter kent. Ja. Het accent moet minder liggen op de cijfers, maar meer op de leerlingen en hun achtergrond. Ben je met ze eens? Ja, ik denk dat dat een hele goede is, ja. Maar die inspectie wil dat zelf ook wel. Alleen ze zitten aan handen voeten gebonden aan de wet- en ja. regelgeving. En uh, er is nu een boek uitgekomen. Hoe uh, overleef ik de inspecteur? Ja. Uh, in in die, die serie. Zeer, zeer vers. Mm. <laughs> ja. En uh, daar mm. wordt in beschreven dat die inspecteurs eigenlijk ook wel anders willen. Maar dat ze... Ja. En dat het inderdaad niet alleen de cijfertjes zouden moeten zijn. Ja, ja de inspectie stelt zich te veel op als schoolmeester. Uh, en ze zien de inspecteur liever als in de rol van de kritische vriend... ...dan en niet van angstaanjager. Ja. <laughs> nou, ik zei altijd, dit is een gratis advies wat we krijgen als de inspecteur was geweest. Ja. En uh, dat was in die tijd dat ze ook meedachten... En op een gegeven moment is het daar inderdaad... Uh, veel meer op de cijfertjes toeren gegaan. En dan werd je daar helemaal op afgerekend. Maar is er moet dan zeggen, momenteel laatste... dan angst voor, voor de inspectie? Of, of is dat... Uh... Nou, het is niet zo dat iedereen denkt van... nou, gezellig die inspecteur. Nee, dat nee, komt. dat niet. Iedereen heeft toch wel het idee van... ik moet uh, nou, op mijn reviven ja? zijn. Ja, ja. Ja, maar om ja. Uh, um, de leerkrachten... want die kunnen ook de inspect inspecteur in de klas uh, krijgen. Ja. Maar ik moet zeggen... dat laatste inspectiebezoek... wat ik vorig jaar gehad heb... Nou, ik vond dat een prima bezoek en weer een gratis advies. Oh, advies maar komen die mensen onverwacht of wordt hun bezoek aangekondigd? Het wordt, over het algemeen wordt het aangekondigd. Je hebt periodiek om de vier jaar, betekent dat een onderzoek. Dus je kunt je klas nog een beetje opruimen als het dat hommelig zou zijn. Je op repareren. Ja, helemaal oprepareren. Repareren. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> maar goed, ze vragen dat ook naar dingen die, je, die er wel moeten zijn. En die ja. maak je zomaar niet even in een paar dagen. Nee, maar hoe is, hoe, hoe is jullie relatie met de inspectie? Is die goed of zeg jij van nou, het zou beter kunnen of zo? Of, of? Ik vind dat ik op dit moment een prima relatie heb met mijn inspecteur. Ja? Oh ja, ja. Uh, Bernhard, jij hebt je laatste vragen gesteld. Ik ja. wilde nog een vraag stellen over, uh, dat wordt dan ook mijn laatste vraag, uh, over de werkgelegenheid voor uh, aankomende uh, leerkrachten. Ik kom wel uh, een paar studenten tegen die, uh, die daar zeer somber over zijn. Wel een aantal jaar geleden. Mannen eh, niet, hoor. Werd, werd voorspeld. Mannen hebben zo'n baan. Ja, mannen. Nou, maar er werd voorspeld dat, dat er een enorm tekort zou komen. Mm -hmm. Maar daar, daar blijkt helemaal niets van, van waar te zijn. Hoe kan dat nou eigenlijk? Nee. Nee, ik denk dat het uh, te maken heeft met de krimp die over het algemeen... Uh, uh, ...ingetreden is, hè? dus het teruglopen... ...van -leerling. aantal, uh, leerlingen. Ja. leerlingen. Ja. En uh, ja. je ziet dan toch... ...dat het aantal mensen die naar de PABO's zijn gegaan... ...even groot is uh, gebleven. Mm -hmm. Dus uh, degene die... Uh, ...nu uh, afstuderen... Ja. Uh, ...die gaan een groot probleem krijgen... ...om een ja. baan ja. te uh, ja. krijgen. Maar wat Bernard zegt, dat is ook waar... Ik denk dat de mannen in, wat dat betreft dan toch in het voordeel zijn. Ja, ja. Want over het algemeen wil men op de scholen toch een evenwichtige afspiegeling van de beide... Ja, maar stappen. meisjes doen het veel beter. Dus als je dan toch de beste ja. kiest, dan ja, ja, ja, ja, ja. zijn die mannen ook weer nergens, bijna. Dan heb, heb je straks de keuze Harry, tussen een man, een man en een vrouw. En dan zeggen jouw andere vrouwelijke leerkrachten van... God, Harry, die heeft een leuk kopje, pak die maar. Terwijl jij eigenlijk toch liever voor de vrouw zou kiezen. Wat ga je dan doen? Ja, Zeven van jouw vrouwen zeggen, pak dat leuke kopje maar. Ja, dat leuke kopje speelt totaal geen rol. Ja, dat zeg je nou wel. Ja, nou, dat kan ik ook <laughs> makkelijk zeggen, omdat het zo is. Maar eh, wat dat betreft gaan we toch absoluut voor de beste. Oké. Okay. Absoluut okay. voor de beste. Nou, nou goed, dan ronden we hiermee het onderwerp af. Ja. Uh, en dan Bernard, gaan we naar de muziek. Wat heb jij voor muziek? Ja, ik heb meegebracht, iets heel bijzonders. Ik heb een, een dubbel cd, niet schrikken, van Elvis Presley, Jeugdsentiment. En dit, uh, dit heet Viva Elvis, die uh, Album. En hij zingt erop Love Me Tender, maar dat is een, een beetje een opgewaardeerde versie met een uh, vrouwelijk stemmetje zo tegenaan, een orkest. Luister maar, het is een hele aparte versie van Love Me Tender. En wie de zangeres is, weten we niet. <laughs> nee. Maar wel een leuke versie. Goed, mooie versie. Nou gaan we verder met Paul Cornelissen. Hij heeft zich trouwens ook al laten horen in het vorige gesprek. En nu gaan we het hebben over het uh, cultureel centrum Jan van Bezouw. Carte blanche van de voorzitter om over de financiën, die financiële perikelen te praten. Zijn ze eigenlijk nou opgelost nu, die schuld? Wil van der Kruis, ik herinner me nog wel dat hij het beeld gebruikte van... Uh, het bijstandsmoedertje dat nooit van haar leven die schuld zou kunnen aflossen. Mm -hmm. Dat was niet zo'n fraaie vergelijking voor het Jan van me Maar goed, dat gaf wel de, de situatie scherp weer van, van uh, hoe die schuld als een molensteen om de nek hing. Uh, maar nu, nu opeens uh, lijkt het, uh, is het behapbaar geworden. Kun ja. jij het verhaal daarbij vertellen? Ja, er zijn twee dingen gebeurd. De schuld is minder groot geworden doordat we de inventaris... ...aan de gemeente uh, verkopen. Althans, het deel wat nog niet van de gemeente was. Maar is er Want er niet, jullie is, kunnen je nog herinneren... Ja. ...toen het Jan van Bezou hier open ging in 2005... ...in de verbouwde situatie. Dat er heel veel spullen door de gemeente ingefietst waren. Dus Ik bedoel, kijk om je heen. de helft, Meer dan de helft is door de ja, gemeente Ja, door zelf. de gemeente nou, is dat... Uh, ja, ja, ja. Nou, ja, ook in de inventaris. Nou, Paul, is, is, is dat toch niet een vorm van... Uh, uh, extra subsidie. Als de gemeente zegt van nou vooruit. Laat eerst het verhaal dat eens komen. Ja, ik vind want, het gekunsteld, maar goed. Eerst ja. het verhaal, want uh, voordat ja. we de kritische vragen stellen. Ja. <laughs> het is gekunsteld, ja. Want er moest een oplossing komen. Ja. En uh, ja, dat die oplossing... Op, die, zou anders, die zou er anders niet gekomen zijn. Nou, dan zouden... Was, daardoor, was daardoor, daarvoor het bedrag te hoog? Nou, het bedrag was behoorlijk hoog. 2,5 ja. en half ton. Ja. Plus het tweede wat ik wilde gaan vertellen. Wij zouden al in deze maand, volgende maand, moeten zijn gaan afbetalen. Ja, ja. Nee. En dat kon, dat kon Bruin nog niet trekken. Nee, ja. Daar hebben we meer tijd voor nodig. Die tijd hebben we gekregen, twee jaar langer. Uh, met gesloten beurzen is er een oplossing geconstrueerd... Ja. die aan de kant van de gemeente geen pijn doet, nee. want het kost geen cent extra. Nee. En die ons tijd oplevert en een kleinere restschuld oplevert. Maar spullen, ook, maar de spullen ook, maar, zijn van eigenaar aangewisseld. Maar ook extra gewisseld. druk. Hè? Want ik bedoel, de, jij met, met, met jou nee, met jouw hoe kan Hoe ziet uit, dat eruit? Want ik snap het nog niet. Uh, zonder dat het de gemeente pijn doet. en, en zo, hoe, Wat is dan uitgevonden? Zodat dat uh, geen pijn doet. Nou, wat de, is er dan uh, geregeld? Zonder daar heel technisch over te worden. De inventaris is nu van de gemeente. De gemeente heeft dan ook gezegd. Oké, okay, als die spullen van ons zijn. Dan gaan wij ook vervangen en onderhouden. Uh, ja. Dat betekent wel dat jullie... Dat we een korting doen op jullie subsidie. Hmm. En die loopt op. Oh. Die begint met 25.000 euro korting in 2016. Dat loopt op tot 33.000 euro korting in 2022. Dat gaan ze wel doen. Daar, dat is het risico Daarmee heeft de gemeente het risico afgedekt. Oh, ja. Wij durven het avontuur aan... Want wij ja. hebben gekeken naar het Jan van Bezouw de huidige situatie. Plus dat wij nu niet meer die molensteen van de inventaris om ons nek hebben hangen. Die heeft de gemeente van ons weggenomen. Mm -hmm. Die heeft daar kapitaalvoorziening was voor het, Was het echt een molensteen? Ja, voor een deel wel. Hoor. Want ja? kijk, wij konden nou, niet... nou slechts inventaris, denk ik dan. Nou, je Tafels moet... en stoelen en... Uh... We zijn nu uh, acht jaar open, hè? Over twee jaar zijn we tien jaar open. Ja. Ik weet niet of jullie wel eens goed rondgekeken hebben in de kapel. Ja. En boven, op de ja. eerste en tweede etage. Daar staan toch wel oude stoeltjes hoor jongens. Daar durf ik eigenlijk bijna de <lacht> mensen niet meer goed te ontvangen. Jullie <lacht> maakten net zelf ook wel een aantal opmerkingen. Ja, ja. Over hoe het er hier inmiddels bij staat. Oh, acht, ja, jaar, ja. acht jaar bijna niks doen. Ja. Levert een uh, versleten indruk op. Mm -hmm. We zijn nu met wat, uh, wat ingrepen bezig. En die kosten allemaal geld. Nu hebben we daar een partner in de gemeente Goorlen, die zegt... oké, okay, we zorgen samen voor die spullen... want het is ook onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid... dat het culturele centrum van alle Goorlenaren is en blijft. Mm -hmm. En dat je daar op een manier kan zitten... en staan en recreëren... En, uh, en kunst kunt maken en genieten. Dus eigenlijk drie maatregelen. Ze hebben ons tijd gegeven uh, door... Tot 2015, toetsen, hè? Door, uh, dan, eind 2015. Ja, dan, moet je pas, dan hoef je pas gaan aflossen. Hè? Dan hoef je ja. pas te gaan aflossen. Ja. En we hoeven een minder groot bedrag af te lossen. Ja. In ruil daarvoor krijgen we wel een beetje als een boemerang terug, maar dat accepteren we graag, een korting op onze basissubsidie, mm -hmm. uh, beginnend met 25.000, oplopen tot 33.000 jaarlijks. Wij denken dat het Jan van Bezaal uh, zo veerkrachtig is, en we zien zoveel ruimte voor nieuwe initiatieven, en zelfverdiencapaciteit, uh, dat wij die korting aandurven. En we hebben een verbeterprogramma geschreven op uh, vijf fronten. Ja. verbeterd ja. ja. Zeg ja. maar, dus zo, want ik zat al te berekenen dat in, in tien jaar tijd zo'n 250.000 mm -hmm. euro betalen, zo'n 25.000 per jaar. Dat, dat, dat gaat dus via de korting op die subsidie, gaat dat er eigenlijk andere, uh, uh, wordt dat zo opgelost. Ja, dat is de helft. De andere helft is dat we gewoon ook nog een stuk lening overhouden. En die gaan we netjes afbetalen vanaf eind 2015. Dus we moeten vet op de botten zien te krijgen. En daar is dat verbeterprogramma voor. Mm, en dat verbeterprogramma. Vind je dat leuk om te ja, horen? Ja, zeker. <laughs> ik heb uh, vijf hoofdstukjes geschreven daarover. Hoofdstuk 1 gaat over het gebouw en onze vaste huurders. Daar heb ik plannen mee. En als ik zeg ik, dan bedoel ik wij. Hè? Ja, ja. En waar ik zeg wij, daar ben ik, ik ook bij. Mm het -hmm. tweede is de horeca. Ja, ons, onze, onze, ja onze blikvanger. Hè? Dag en nacht open. Zeven dagen per week. Daar valt, uh, daar valt nog een verbeterslag te maken. Daar zijn we al mee begonnen. Op het gebied van gastvrijheid, service, assortiment is al een hoop uh, gedaan. Um, verhuringen nemen toe. Uh, het lijkt alsof de markt voor verhuringen weer aan het, uh, aan het aantrekken is. Dus daar, uh, dat willen we nog veel verder uitbuiten. En we gaan op het gebied van activiteiten in onze horeca nog veel meer uh, nieuwe dingen uitproberen. Nou, het derde is de theaterprogrammering. Daar heb ik in een eerder programma bij jullie al wel eens iets over verteld. Maar de gedachten daarover zijn alweer een stuk verder gekristalliseerd. Het vierde, dat zijn die verhuuractiviteiten. Dus mensen moeten weten dat je hier midden in Goorlen, prachtige Goorlen, dat je daar een fantastisch symposium kunt organiseren. Tegen kosten die beduidend lager liggen dan in onze buurgemeente Tilburg. Of waar dan ook. Mm -hmm. En dat je hier dan ook nog extra dingen kan doen. Omdat je in het mooie Jan van Bezauw ook nog tal van artistieke, recreatieve en culturele partners hebt. Uh -huh. En het laatste is, en niet onbelangrijk... onze organisatie, Achter de Schermen... zijn we ook met een enorme verbeterslag bezig. Nou, die vier, vijf punten bij elkaar... geven het huidige bestuur... en daarmee ook mijzelf het vertrouwen... dat wij de komende vier, vijf jaar... zo ondernemend kunnen zijn... dat wij die, die korting te boven komen. Ja, ja. ja. En dat, uh... Sterker nog... Dat we, er... dat we zwarte cijfers blijven schrijven. Mm. Want vergeet je niet, het is de afgelopen jaren al gelukt, het Jan van Bezouw... en ook onder de vorige directeur, Kees, uh, Kees Verdaasdonk... lukt het al de laatste jaren om uit de rode cijfers te blijven. Mm -hmm. Dat is niet verkeerd hoor, voor een culturele organisatie in deze de tijdspan. Wat, wat bleef er dan over? Dat bleef over bedragen variërend tussen de 15.000 en de 45.000 euro per mm. jaar. Oh. Het uh, ging er aan de andere kant natuurlijk ook weer uh, fors uit, want we moesten flink, flink uh, een flinke buffer aanleggen, groot onderhoud. Die buffer is er nu gelukkig ook. Hè? Vandaar dat wij ook met enige vertrouwen wel die korting in, uh, in 2015, 2016 en later uh, tegemoet zien. Ja, over dat groot onderhoud uh, is me iets ontgaan. Ik moest een beetje lachen zondag bij dat kapelconcert waar, waar uh, de violist... Uh, zei, ja, we zijn hier wel eens eerder geweest, lang geleden, en uh, wat is hier prachtig opgeknapt? Toen dacht ik, heb ik wat gemist? Is het, is het allemaal zo opgeknapt in de kapel? Nee. Ja, er is, er is iets uh, nee, aan gedaan. Je wel? Nee, nee, er is al wat aan gedaan. Wel, nee, er waren plannen, maar die zijn niet uitgevoerd. Wat is er aan gedaan dan? Wat is er dan gedaan? Ik dacht dat ze weer schilderwerk hadden. Oh ja, de, uh, de wandschilderwerk. Wandschildering. De wandschilderingen iets, zijn een beetje Ja, opgepiet. iets, iets aan, die, aan die raampartijen, aan de, aan de glas loodramen volgens mij. Er, is, er zijn wat restauraties. Uh, Aangepleegd, omdat het gewoon een noodzakelijk iets was. Ja. Dat heb ik begrepen. Ja. Dat was in de tijd van Kees nou, Maar er klopt. lagen toch plannen om met de gordijnen veel meer te ja. doen. En, en, en, hmm. Ja, maar dat is allemaal niet uitgevoerd. Hè? Nog niet? Nee, nee. Maar het staat wel in mijn verbeterplan. 2014. 2014. <laughs> ja. Maar ja, we gaan eerst geld verdienen. Hè? Ja. Ja, dat lijkt me wel zinnig. Ja. ja. Voordat het weer uitgegeven is. En het leuke is. Maar je, en, maar je, maar je durft nogal. We gaan eerst geld verdienen. Ja. Nou, ik vind, ik vind Ja, maar er is, is geen andere is weg. Uitspraak. Er is geen andere weg. Je ziet het overal in de culturele sector. Het ondernemerschap. En je moet geld verdienen aan je, aan je voorstellingen, aan je theatervoorstellingen, aan, aan je grand café, mm -hmm. uh, aan het verhuren van. Ja. Dat betekent klopt. dat je aardig de boer op moet om, om de ja, zaak verhuurd ja, ja, ja, te krijgen. Ja, dat is waar we nu ook dag en nacht mee bezig zijn, hoor. Ja. Ik heb. Een van de eerste dingen die ik deed uh, deze zomer is een uh, vacature uitschrijven voor een. Uh, uh, 20 uur per week PR-medewerker. En die is nu bijna alleen met acquisitie bezig. Zij belt echt... week in, week uit. Alles na. Ik weet niet of jullie het belang lezen. Ik ja, hoop zeker, ja. het. Daar zie je nu tegenwoordig onze vaste halve pagina in. Ja. Die hadden wij nooit. Mm -hmm. Nu ja. Ja. treft ja. elke lezer op een vaste plek... elke week standaard onze advertenties aan. Mm -hmm. En we merken het al aan de bezoekerscijfers. Het, ja. het, het, het, het ja? levert al wat op. Ja, ja, ja. Waar? Afgelopen... In zo'n zo korte tijd? Ja. Je moet te vinden oh. zijn, hè? Oh. Je moet te vinden zijn. En daar ontbrak het nog wel eens aan. Mm. De vindbaarheid en de bekendheid van de programma's. Mm. Er blijven nog steeds zorgen, hoor jongens. Ik uh, zit hier geen halleluja verhaal te houden. Er zijn echt nog wel zorgen, want we hebben ook voorstellingen die niet goed lopen, die niet goed geprogrammeerd zijn. Omdat sommige dingen in Goorle gewoon niet werken. Maar als je dat eenmaal weet, ik ben nu het programma van volgend jaar aan het samenstellen, dan kun je daar rekening mee houden. Wat was was teleurstellend teleurstelling dat, dat het ene loket niet doorging, ja. dat dat niet hier in het Jan van Bezoohuis een onderdak kon vinden? Ja, dat was een mooie aanvulling geweest. Maar dat, daar hebben we het einde nog niet van gezien hoor. Dat komt wel weer terug. Nieuwe raadsperiode breekt dadelijk aan. Dat komt over, ik beloof je, over anderhalf jaar is die discussie weer levend. Maar wat werkt hier niet, Paul? Je zegt, uh, wat wat werkt dan? hier niet? Uh, uh, toneelstukken op donderdagavond. Ik doe, noem hem eventjes zo. We hadden oh, de laatste, ja? ja, we hadden echt een paar mooie toneelstukken. donderdagavond? donderdagavond werkt niet. Op, op zaterdagavond, ja. Maar niet op donderdagavond? Niet op donderdag. Nee, gek genoeg. ...zit of de te dicht tegen het weekend... ...of mensen zitten allemaal op hun clubs of op hun verenigingen. Maar oh. op een of andere manier zit loopt daar niet in. Als we hetzelfde toneelstuk op zaterdagavond doen... ...loopt het wel. Ja. Nou, dat zijn van die wetmatigheden, daar kom je achter. Uh, wat we ook gemerkt hebben... ...op donderdagavond is het hartstikke gezellig hier in het pand... ...want er zitten harmonie te oefenen... ...en er zijn een paar clubs bezig... ...en zo rond een uur of tien druppel ik die naar beneden. Ik ben nu aan het denken... ...hoe hou ik die mensen vast? Ja. Truc 1, nootjes op de bar. Truc 2, een leuk ja. muziekprogramma... ...wat ja. om tien uur begint in de foyer. Ja. Met leerlingen van Fontis ja, ja. of van uh, Factorium, of uh, ROC van Tilburg. Ja. Ik ben ze nu aan het uitnodigen en ze vinden het allemaal een leuk idee. Want ja. iedereen wil podiumervaring opdoen. Dus we ja, zijn ja, dat ja, soort ja, dingen aan het doen. de bezoekers moet je hier houden. Mij ja. valt inderdaad op. Ik, ik, ik maak mezelf ook schuldig aan. Als ik hier dan ben, en ik ben uitvergaderd, want er is wat anders. Is er voorbij, dan, uh, dan ben ik weg. Ja. En dat, ja, Waar ga je dan heen? Je moet hier naar huis. Naar huis. Naar, naar de mozes, <laughs> ik ga dan naar story. huis, nee ik ga dan naar huis En yeah. ik, ik zet dan thuis koffie En die, die koffie moet jij mij aanbieden natuurlijk Ja, hè? ja. ja. ja. ja. eigenlijk wel <laughs> <laughs> Volgende keer blijf je even hangen ja. <laughs> ja. Maar ja. Ik, ik zie staan uh, Paul van. Er is een exportage overeenkomst gesloten Waarin precies staat wie waarvoor verantwoordelijk is voorstellen En dit van, voorstel kost gewoon voor Niets extra's al dus de wethouder ja, klopt. En dat is natuurlijk een prettig iets Ja en uh, wat ook goed was om te merken is dat we... Want dit, dit is een dossier wat al best wel een tijdje sleept. Hè? Dat mm -hmm. weten jullie uh, net zo goed als ik. En uh, zo de afgelopen tijd was er een kentering in, in, de, in de wil om eruit te komen. En dat ging opeens heel vlot met beide wethouders. Heel prettig en ons bestuur. Opeens hadden we de goede richting te pakken met, met, met, met zo'n vondst... als het overnemen van die inventaris en het uitstellen van die lening, het afbetalen daarvan... En een stukje korting van de subsidie accepteren. Nou, dan merk je dat dingen aan het schuiven zijn en dat je er opeens bent. Maar wie geeft wie dan uh, tijdens dit soort uh, discussies het duwtje? Zo van uh, wij nemen inventaris over. Of, of hebben jullie de gemeente ertoe aan moeten zetten? Of hoe, hoe gaat dit soort nee, onderhandelingen dan? Het woordje moeten was niet aan de orde. Mm -hmm. het, was, het was wel dat we met z'n allen voelden: uh, de ambtenarij en de politici en de, uh, de bestuurders en wij, ons bestuur. Van jongens, hier moeten we uitzien te komen. En het liefst nog voor 1 januari. Want potverdorie, straks komen die verkiezingen. En je kan hier eigenlijk een nieuw college niet mee opschepen. En ze had ook zoiets van, we kunnen daar die nieuwe directeur van Jan van Bezouw ja, ook niet, niet mee opschepen. Dan kun je niet Laten, we nou eventjes, Laten we er nou eens eventjes netjes ja. opruimen. Ja, ja. Oh, ja. Ja. En dat helpt. Mm -hmm. En dat verbeterplan, uh, is dat aan jouw brein ontspoken? Of hebben jullie dat gezamenlijk gedaan? Is dat met ambtenaren erbij van hoe, hoe, hoe gaat het? Nee, dit, is, uh, uh, uh, uh, dit was mijn voorstel aan, aan ons bestuur. En er zijn wat kommetjes verzet, en ik heb het met enthousiasme aan de wethouders toegestuurd. En die zeiden, op basis hiervan: Oh, dat is, dat is fijn, dit is ja. goed, dit is ook wat we wilden. Ja. Die gastvrijheid, hè, daar werd ik steeds ook op aangesproken, ja. ook al in de sollicitatieprocedure. Van jongens, daar valt winst te behalen. Zorg dat die tent een leuke tent is om te komen en om te blijven hangen. Uh, nou, dat soort dingen heb ik heel prominent hierin geschreven. Mm -hmm. Maar natuurlijk ook de theaterprogrammering, want we zijn niet voor niks gezegend met zo'n mooi theater. Het moet wel mm -hmm. wat te beleven zijn. Ja. Het kan niet ja. zo zijn dat het veel te vaak ja. leeg staat. Ja. En de relatie met de verenigingen, dat vind ik toch ook wel een heel belangrijk punt. Dat was ook allemaal een beetje lauloene geworden, mag ik toch wel zeggen. Dat werd allemaal maar for granted genomen, dat die verenigingen hier allemaal in huis zitten, dat die hier allemaal hun ding doen. Uh, inclusief log, inclusief de polterbakers, noem het allemaal maar op. En dat, dat, dat, dat schoof allemaal maar zo'n beetje hier dat pand in en uit. En het heeft weinig met elkaar te maken nog. Mm. Dus ik ben nu toch met al die clubs aan het kijken van... wat kunnen we nou voor elkaar betekenen? En hoe kunnen we nou bijvoorbeeld meer zichtbaarheid genereren voor al die clubs? Nou, zo'n idee in zo'n foyer op de doordeweekse avonden is daar een van de uitingen van. Maar vandaag werd ik nog benaderd door de voorzitter van Seniorenorkest Hart van Brabant. Die zei, ja, wij gaan weer ons eigen concert organiseren. Maar... Er zijn niet een paar andere muziekgroepen die dan misschien samen met ons willen. Ik zeg, oh ja, ik weet er zo al twee. Nou, dat soort dingen die zo makkelijk te organiseren zijn hier, omdat we dit prachtige huis hebben, dat gaan we veel vaker doen. Dus meer synergie onderling. En meer activiteit maar, voor maar, de groene. Maar houdt dat zichtbaar zijn naar verenigingen ook. in dat je ook richting verenigingen wat, wat concreter bent. In de vorm van het kost je meer geld om hier een huis. In het fraaie huis uh, te zijn of te Ja, bifatteren. die slag hebben we al gemaakt. Die is gemaakt. Dat is voorbij. Is gemaakt. Want ja? dat was de pijn dus, he? dat ja, ja. het duurder werd. He? Maar wat hier ja, ja. zit, blijft hier ook zitten. Wat mij betreft wel. En ik uh, kijk, als, uh, ik probeer de pijn te verzachten. Want die, die, die euro's per vierkante meter, die moeten ze gewoon opbrengen. Punt. Ja. En dat is voor sommigen best een harde kluif ben ik dingen met ze aan het verzinnen dat ze die euro's ook zelf weer kunnen verdienen. Dat mm. ik bijvoorbeeld zeg, ik koop jullie een keer in om in de zaal te spelen. Dan kunnen jullie 1500 euro mee verdienen. Ik bepaal wat de kaartprijs wordt en ik vang de entreegelden. Dus ja, ik koop jullie ja. een middag. Oh, zo. En dan kunnen we 1500 euro verdienen. En dan mag je zelf weten wat je ermee doet. Maar slim om dat aan de huur te besteden bijvoorbeeld. Mm. En ik heb een leuk concert op het programma staan. Van een goed seniorenorkest of wat dan ook. En ik kan, ja. uh, en dan zeg ik uh, nou, vaak 12,50 per kaartje. Ja. En dan hoop ik dat er 150 man komt, dan ben ik mm. uit de kosten. Mm. En ik heb een huren weer tevreden ja. en enthousiast. Ja, ja, dan en nieuw volk over de vloer. Een mooie slimme constructie. Dat is een leuk, ja. leuk, slim idee. Ja. En daar verdien je misschien meer mee, want ja. je hebt het wel over die, die, die, die, toneel, die, die lege toneelzalen, maar ik heb me wel eens laten vertellen dat je daar niks aan verdient aan, aan nee, In super niet, ik zat vandaag weer te rekenen aan het uh, seizoen 2014, 2015. Ik heb een mooie verlanglijst. En dan probeer ik op nul uit te komen. Dat het niet meer kost dan het opbrengt. Ja, dat, dat je dat is... er zelfs op toelegt. Ja, ja. Omdat je de PR moet verzorgen. Toe. Je moet de PR verzorgen, je mensen, je, je... Ja. En de recette gaat naar het toneelgezelschap. 80%. Ja, zie je. Ja, ja. Ja, dat, is, uh, dat is... En ook die hebben het moeilijk. En die hebben het ook moeilijk. Ja, want die zijn aan het reizen en die werken met ja. contracten. Ja. Die werken met regisseurs, auteursrechten, transportkosten, noem het allemaal op. Ja. Ja, het is nooit echt lucratieve business geweest. Alleen Joop van den Ende, die, die heeft wel iets. Ja, die heeft het voor elkaar. Die heeft iets, ja, die heeft het voor elkaar. Maar ik weet ook, ja. sinds mijn zoon bij, in een van zijn producties heeft gespeeld, ja? hoe hij dat onder andere doet. Die werkt bij Joop van den Ende? Nee, die, die, die, die, hij is acteur en heeft wel eens ja? een, van, een van de producties. Heb gestart. jij een zoon die acteur is? Ja, ja. toevallig. Ja. Uh, noem hem eens. Hoe, uh... en Daniel Cornelissen. En uh, waar speelt hij in? in, in producties Komen gestart? jullie wel eens in de bioscoop? Ja. Nu is er een jij, ja, het is meer voor Tim zo doelgroep ja, ja. En, uh, Feuten het feestje, die studenten Feuten de, oh, de serie. Ja, oh, ja, zit hij daarin? Feuten ja. ja, is niet echt iets voor mij weggelegd hoor, nee, maar oké, uh... oh. Oh, maar wel leuk. Maar goed. Mijn zoon is van Tim's leeftijd. Ja. Uh, en en we acteur. kwamen erop, we kwamen erop via Joe van Ja. Ja, ja. ja. ja. Dan sta je in zo'n grote productie in zo grote, ja. en ze verdienen peanuts, bijna niks verdienen die jongens en meiden. Nee, is echt. Dus het zit hem niet in de acteurs dat weet ik wel. Uh, ja. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar een handje geven als we hier op bezoek zijn. Ze hebben die nog geen zak. Nee. Uh, sorry, ze hebben die nog niet zoveel. <laughs> is, nou, in ieder geval duidelijke taal. <laughs> ja. Zij, Paul, maar jij bent eigenlijk zo te horen heel tevreden met de overstap die jij gedaan hebt uh, Och, ik ben van Gens naar hier. Ik ben zo blij. Ik fiets ja. elke dag uh, van mijn huisje in Tilburg hier uh, de grens over, Ja. Het is een kwartiertje fietsen. En, uh, je hebt ja, nooit spijt van de overstap. Het is een nee. uitdaging. Nee, het is echt een uitdaging. Het is ook een behoorlijke klus. Dat wil je wel geloven. Ja. En toch um, best wel een behoorlijke druk ook, hè? Want uh, ja, je wordt toch, je wat je zei, geld gaan verdienen en, en kijken ja. op de zaken. Uh, aarde begint te lopen. Ja, maar ik ervaar dus het niet dat... als een vervelende druk. Nee. Want ik heb voor mezelf ook heb, in de vorige klussen. Daar had ik een paar jaar om iets voor elkaar te krijgen. En hier heb ik gezegd: uh, hier ga ik me wortelen en settelen in de Jan van Bezouw, Hier hoor ik thuis. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, dus ik hoef niet te denken van, oh, dit moet over anderhalf jaar helemaal klaar zijn. Dat had ik in vorige situaties wel. Uh -huh. Dus hier kunnen we gaan bouwen. Ik ja. ben ook echt aan het bouwen met het team. Zijn die andere bouwplannen helemaal uh, voorbij? Want er is ooit sprake van geweest dat uh, wit -Gelen Kruis hier zou komen, hier ja. zou de prikpas komen, hier zou dit komen. Is dat voorbij of zo? Of, uh, voorlopig. voorlopig. Voorlopig. Het is niet omdat, van de baan. Nee hoor. Nee, omdat de locatie, Thomas van Diesenstraat, nummer 4, uh -huh. het, het zorgcentrum, gaat weg, hè? Dat gaat weg. ooit weg. Als ja. er een plan komt, een realistisch plan, voor wat daar dan voor in de plaats moet komen. Ja. Ja. Die grond die moet gewoon zijn prijs opbrengen. Ja. Weet je wat slopen kost? Nou, ja. dat is echt ontzettend ja. duur. Dat ding slopen, dat kost al, uh, ja. noemen ze wat, een miljoen. ton. Ja. Wat, een miljoen? Ja. Nou, en saneren en ja. alles. Ja. En, en oh. bouwrijp maken en het ja. aan de man brengen. Ja. Het is nog, uh, en daarna moet je dus een projectontwikkelaar zien te vinden die dat ja. uh, verdrievoudigd uh, terugkomt. Ja. En dan moet je nog die verhuizing van die organisatie nee, hier toe betalen. goed. Nee. Dus dus dan, dan moet even, dat opblazen, ja. even de, voorlopig ja. afblazen... even de crisis afwachten. Ja. Je moet even weer ja. beter gaan. Nee, maar ik, ik, maar ik zou het ook trek. jammer vinden... als ze maar, die, die gigantische entree... En, en die fraaie foyer... en het Grand Café... Als het zou gaan worden verbouwd tot uh, ja, een soort nee. balie met... Uh, dat zou ik jammer vinden. Nee, dat zouden we het heel mooi het kunnen het oplossen. Heet, hoor. Ja? Ja. Toch, toch heeft het wel allure, vind ik hier. Ja, dat is dat, mooi. Dat uh, zegt ja. iedereen die hier komt. Ja. Hey, allure. Ik nodig nu stiekem wel flink wat mensen uit de Randstad uit. Die ja. komen kijken waar ik nu werk. Ja. En Die vinden het allemaal fantastisch ja, ja. mooi eruit zien ah, als je hier ja. binnenkomt. Ja. Ja. Ja. Ja. En die zeggen allemaal God, dat is zo'n mooi theater in zo'n relatief kleine gemeente staat. Ja. Ja, dus uh, maar dat, daar hebben we wel eens uh, van gezegd... ...te grote broek voor, deze kleine gemeente. Ja, maar zo'n grote, zo grote flodderbroek... ...zo'n grote dat komt ook alweer eens een keer in de mode oh, oh, ja, ja. En dat, draagt lekker. Lekker, dat draagt lekker, dat lekker. Hij, ja, nou, iets hij iets is strak nou bezig... Uh, zitten. Een, ...een strakke plooi in te strijken. <laughs> een beetje. Maar die broek wat ah, minder. Een beetje flodderen geef geeft Het draagt mooier. Zo, tijd om achter te ronden. <laughs> ja, want uh, dit is onze slotjoen. Nou, uh, in het tweede deel hebben we met Paul Cornelissen gesproken over uh, met Jan van Mezaal. Dat ziet er uh, allemaal uh, mooi uit. Uh, dat, uh, we zijn uh, weer een heel stuk wijzer geworden over uh, een aantal zaken waar we ons van afvroegen. Hoe zit het eigenlijk? Goed, bedankt uh, Paul. En uh, we zien je wel eens een keer terug hier, denk ik. Ja. Morgenavond is dit trouwens in de Commissie Welzijn. Tens Morgenavond ja. komt het in de Commissie Welzijn. Die zal het ook wel omarmen, als we eens eventjes profeet mogen zijn. Nou, dit was Goldse Kringen. Bedankt voor het luisteren. Tim, bedankt voor je technische assistentie. Succes met de studie en nou, tot de volgende keer.